Paus Franciscus is aangekomen in Mexico voor een vijfdaags bezoek. Op het vliegveld van Mexico-stad werd hij verwelkomd door de president en zijn vrouw. Daarna juichten duizenden Mexicanen hem toe toen hij in de pausmobiel naar zijn logeeradres in het centrum reed. Franciscus kwam van Cuba, waar hij een historische ontmoeting had met patriarch Kirill van de Russische Orthodoxe Kerk. Nederlandse militairen hebben eind jaren 40 mogelijk veel meer mensen gedood op het Indonesische eiland Sumatra dan tot nu toe bekend was... Uit onderzoek van het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde... blijkt dat er in een dorp in 1949 zeker 270 mensen zijn omgekomen... melden NSC Handelsblad en KRO Reporter. In een officieel rapport wordt gesproken over 80 slachtoffers. Het seizoen van soorttrekker Sinky Knecht is voorbij... door een harde val tijdens de wereldbekerfinale in Dordrecht gisteren. De schaatser ligt met gebroken ribben, een klein scheurtje in zijn lever... en inwendige kneuzingen in het ziekenhuis...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 Zin in Zandvoort. Zandvoort. Zijn er mooi. Hè? Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Eh, uh, echt waar? Zijn we nu alweer in de beurt? Ik had die dag dat we gisteren ook al waren. Er is alweer een week voorbij, dames en heren. Ongelooflijk. Over... Was ik even vergeten hoor. Dori zitten die gasten van Toebak leeft en al meer. Ja, is toch prachtig jongens. Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Nou, dat mag hoor. Je mag gewoon strenger in de gaten houden. Wij zeggen geen hele rare dingen. We zijn ook niet lid van de PvdA. Dat scheelt verschieden, hè. Als we niet lid van de PvdA zijn, dan houden we ons een beetje in natuurlijk. En ook niet lid van de PVV. Nee, we zijn gewoon in het midden. We zijn gewoon partijloos. Precies. En huh? ja, ja, tot... daar komt onze laatste... Jawel, Teamlid die, binnen spruinen. Je hoort de deur dichtgeslagen. en ja, daar komt Marcus nog binnenlopen. O, oh, jas aan. Toen wel blijft we uh. Fijne toestel op aanstaan. Alleen, weet dat ook afgelopen week. Ja, het ene wat ons bij is gebleven natuurlijk. Dat begrijp je allemaal, is dit natuurlijk. Ik heb er nog een paar dagen naar uit te kijken. Het correspondent dinner. Met uh, Mark Rutte, die dat vier, vier jaar geleden beloofd had aan uh, een Twan Huis. En elke schoof voor zich uit. En ik moet zeggen, ik vond het leuk. Ik bedoel, dat voor de eerste keer gewoon zo met je moppen staan tappen. en Een leuk verhaaltje afsteken. Ik voelde het helemaal niet verkeerd. Dolf Jansen daarin tegen was bijna meer de politicus. maar die was echt, die, die trok me toch aardig van leer. En die had uiteindelijk ook nog een boodschap dat we naar elkaar moeten luisteren en zo. Allemaal heel goed. Maar het ging gewoon even voor de grappen, hè. Het ging ja. even om de grap. Heb je het ook gezien, Marcus? Ja, ik heb het, zeg maar, de eerste twintig minuten gezien of zo. Ja? Ja? Laatste stukje niet, helaas nog. Maar toen? En ja, toen moest ik weg. Dus toen moest je weg, oké. Okay. Dan moet je toch even <laughs> nakijken. moet je toch nog ja, even terugkijken, oh, hartstikke leuker. Lang leven ja. uitzending gemist. Ja, dat is altijd zo makkelijk om even terug te kijken. Dus dat was echt een hoogtepuntje afgelopen week natuurlijk. Leuk. En het is weer nog lichter geworden deze week. Nou, dat gaat echt wel hard. En ik ja, kan ik moest wel krabben niet. vanochtend. Ik, voor, ik was er even heel verbaasd over. En druk, ja. druk mee waarschijnlijk. Ja, Zit Nou, Ja. ga mee. tijd is plus minus vijf minuten. Heb ik nou, niet eens twee minuten dingen krap mee geweest. Goed, verder is vandaag op 13 februari. We kijken altijd wat er allemaal gebeurde door de jaren heen op deze datum. En vandaag is de jarig. Pieter Hoek, niet Pieter Pen en ook niet kapitein Hoek. Maar Pieter Hoek en hij is van Monaco. Hij wordt vandaag 60 jaar uit. Hij is ook van Joe de geweest. En New Order. En what do you want from me? Wat wil je nou precies van mij? Wees eens duidelijk. En Pieter Hoek is de gitarist, de bassist van deze band Monaco. En zat vroeger ook in Joy Division en, en zit nog steeds in New Order. En nog niet eens zo lang geleden hebben ze namelijk een nieuwe cd uitgebracht. Dus dat even dat je het weet, ja... Het is de zaterdagmorgen, 10 minuten overdag. Volgens mij belooft het, het, het een hele mooie dag te worden. Het voelde vandaag echt lekker om even buiten te lopen gewoon. Zeker wel. Want die vogeltjes ook, die fluiten. Het was min 2 graden bij mij op de schuur. Oké, okay, ja vandaag ook de ijs, ja. ijs op de auto. Ongelooflijk. Ja hoor, dat hoorde gewoon bij. Heerlijk. Nou goed. Um, maar waar ja. het ook min 2 graden was, er was een jongetje in China. Ja? Die was door de artsen doodverklaard. Oké. Okay. Want uh, hij werd begin januari, werd hier te vroeg geboren. lag 23 dagen in een couveuse. Ja. Maar ja, de vooruitzichten waren echt zeer slecht. Dus de vader besloot het kindje mee naar huis te nemen. Daar verslechterde zoals verwachte de conditie van de baby. waarna het op 4 februari officieel dood werd verklaard. Want er was geen hartslag meer te meten. Nee? Nee? Ja, de aangeslagen ouders hebben het overleden kindje in twee lagen kleding en een dikke dekenzak gewikkeld. En in die staat werd het in het mortuarium gelegd. Nee. En vermoedelijk heeft die beschermende laag de baby het leven gered. Want nadat er weer een hartslag bij de jongen was geconstateerd zijn direct de ouders gebeld en werd de crematie afgeblazen. Jezus. Echt niet te geloven. Oh, hij is ook oh, gepast oh, naar de intensive oh, care. En uh, dit. ja, het verkeert nog steeds in levensgevaar, hoor. Het medisch team houdt hem scherp in de gaten. Maar de kans dat hij echt toch wel binnenkort zal overlijden... is toch nog wel heel groot. Oh, okay. oh, maar hij oh, ja. heeft dus uh, 15 uur bij een temperatuur van min 12 graden... in een vriezer gelegen. En uh, ze waren ja, maar... al bezig om zijn uh, uitvaart voor te bereiden... En uh, toen begon de baby kreunende geluidjes te maken. Hele pak. Ja, Tijdens de operatie doen ze heel vaak natuurlijk dat koelen ze het lichaam ook verder af. Dan, ja. Dat is ook beter voor het lichaam. Maar ja, ja om hoeveel, 15 uur? Erin, in? Min 12 te liggen. Ja, dat, of dat nou de oplossing is om uiteindelijk weer tot leven te komen, weet ik ook nog. Maar het is zo heftig als je dat meemaakt. Ik heb het ooit gehad met mijn eigen dochter. Uh, toen was, lag ze ook, ook nog in de wieg. dus twaalf dus jaar geleden of dertien jaar geleden bijna. En op een gegeven moment ging ik in de wieg 's eens nog even kijken. Voor de uitzending was het nog voor de uitzending. En toen had ze geen, hey, ze had geen adem. Dus ik was echt helemaal. Wat de fuck je? Dus ik tilde erop en toen. Toen was ze weer. Je misschien wel gered. Ja, want nee. Ik denk gewoon dat ze even, even, uitstond, weet je, gewoon even. Even uitstond. Gewoon even niet ademen. Ja. En toen weer wel. En net, net op dat punt kijk ik in die wieg. Dus ik heb echt de hele dag al een beetje last van gehad. Ja. Dus ik kan me voorstellen als deze mensen... Nou, die zijn een veel heftiger man. En daarna komt ze gewoon weer tot leven. Zou ze het kind al een naam hebben gegeven? En noemen ze het dan Ruts? Ja, ja, zoiets. Ja. Dat is ook normaal aardig ja. Goed, Marcus. Ik zie je alweer uh, fanatiek lezen op dat kleine scherm... dat je dat volhoud. Ja, joh. Ja, dat is mijn generatie. Ja, ja, generatie zit alles <laughs> via dat kleine schermpje. Ja, ik heb een bericht over ja? die raket in, uh, in Noord-Korea. Ja? Dat is natuurlijk een hele bedreiging. En het Pentagon die roept nu een uh, soort noodsituatie uit. En dat Noord-Korea heeft een raket die ze ja? op lange afstand kunnen afschieten. Ja. En een toonding dus okay. is een groot gevaar. Maar ja, ik denk dat het gewoon een beetje een wedstrijdje verplas is. Wedstrijdje verpas, oké, okay, ja, ja, ja. Er is niks aan, nee, er, er is, is geen bom. Nee, er is niets Zo Nog geen bommetje! Ja, met, die, met die landen kan je ook hele goede afspraken maken. Dus dat, uh, ik geloof het wel dat het wel goed komt, zeg maar. Ja, goed, daarom. uit België? Je kent hem nog wel, Kees Keus. Die zei dat ook alweer, het was eigenlijk door Kees Choice, is het. En Gerre, uh, Gert Bertens zat daarin. Gert ge, Battens. Samen met Sarah Bettens gedrukt. En ze zijn alle twee ook solo geweest. En dit is alweer een aantal jaren geleden van Gert Bettens. Dus Woodface, When Colors Fade.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 Maybe I thought it before Maybe that's why I'm at your window your door You're singing in me some me Van Kees Keus Went uh, Color Fate De band waar hij toen mee optrad was Woodface, dus dat nummer heette dan Went Color Fate, achteraan Mick Mulvey En het heet Music to the Form Ja, vul het hier maar in Vul het maar in, goed Nou, de afgelopen week op te doen over natuurlijk uh, Kenneth Vermeer, vandaag ook weer een groot stuk In de krant over dat gebeuren met Dart in Engeland, ik weet niet waar het was uh, uh, uh, um, Newcastle Newcastle waren ze aan het afgelopen donderdag. En toen één keer kwamen drie van die bordjes in beeld. Uh, Kenneth Vermeer, of Kenneth eigenlijk gewoon uh, NSB'er, uh, landverrader. Ook weer zo'n tekentje van een, uh, een strop. Want natuurlijk, uh, vorig weekend, was het eigenlijk, um, tijdens een wedstrijd... was een man had een pop meegenomen. Gewoon zo'n pop, weet je, die gebruikt als, uh, als iemand 50 jaar is. Die kleed je erna aan, weet je. Wat gezellig. Wat leuk, wat een leuk wiertje erbij pakken. En die had een t-shirt aangetrokken En daar stond op een of andere ook het nummer op van Kenneth Vermeer. van Nou, hij moet hangen. Want hij is natuurlijk van... Ajax naar Feyenoord gegaan. Dan ben je ook wel een beetje idiot om dat te doen natuurlijk. Hè? Van, zo grote, ja, nee. van één, grote, één club naar een andere grote club. Ik denk, ja, daar krijg je natuurlijk nee. wel ellende mee. Maar ja, goed, de, dat nee, mag die, die voetbalfans ja? die zijn gewoon niet helemaal goed. Nee. En die vinden dat, dat soort dingen niet kunnen. Als een, als een schaatser van, of een wielrenner van het ene team naar het andere team gaat... Dan, ja, dan, is dat, dan is dat gewoon een financiële... Uh, ah, wacht ja, even. Jij Als voetbalclub wil je echte fans. Je wil fans hebben die de naam tatoeëren op hun arm. Op hun rug. Je afbeelding tatoeëren. En dan denk je geef met... Nou, ik ga toch maar naar een andere club willen. Dan kan ik meer geld vinden. Daar gaat het toch niet om. Het gaat toch om het spel. Het gaat toch helemaal niet om de knikkers. Kom op. wel. Ja. Natuurlijk wel. wel? Ja. Het is Hè? gewoon een werk. Wacht even hoor. Heb ik dan het spel... Ik... Dan snap ik helemaal niks meer van sport. Sport hey, gaat toch om nee, het, om om, het uh, ja, samen dat, zijn, het spelen? Ja, maar dat is niet dat sport, om de maar maar we, sport. We, we, we hebben het nu op, over voetbal, hè? Oké, okay, voetbal is niet over oorlog. Sport. En dat begrijp ik wel, want op die bordje stond uh, afgelopen donderdag stond er ook uh, Kenneth NSB. En dan pakken ze de hele zwikkie bij elkaar. En dat noemen ze dan bedreiging. Ik kan me voorstellen, die strop die jij uh, die jongen op die pop had geplaatst... en dat hij zo hing te bungelen om, bij het stadion. En denk ik, nou oké, okay, dat lijkt me dan wel een bedreiging. Maar het is ook een beetje boldaardigheid. En wat je ook net zei. Weinig nieuws. Laten we het uitlichten. In zo'n groot stadion zoom je ja. eens in om zo'n randebiel die met zo'n pop loopt te klooien. Je had er als politieagent ook even heen kunnen lopen en kunnen zeggen... Hallo, jongen, doe even normaal. Kom op die pop inleveren en ga gewoon zitten. En stel je niet zo aan, man. Doe even normaal, weet je wel. Dan was het klaar geweest. En die drie bordjes ook. Die, als je die als eerste in de, in de krant had gezien... dan had je gedacht van... Wat een rare humor. ja. Zeker bij een dart. Ik vond het zo raar dat het bij een dartwedstrijd was. Weet je, ja. Ja. Dat, dat, dat. ja die, die, en ik vraag me ook af, weten die jongens wat de NSB is? Of dachten ze gewoon, die keeper is een beetje traag? Ja. NS? Ja, ja. Ik, ik, ik, ik zie de link wel. NSB, ja. De, ja, NSB. Ja, de N is altijd B. B-product geweest. Nou. nou als het <laughs> Of ze wisten het wel, dan zijn ze goed op de hoogte. Want ik, praat, ik spreek wel meer met je, jeugd, dan een generatie onder mij. En dan moet je heel vaak nog even uitleggen wat de NSB is hoor ja, ja, ja. ja dus, Stap, dus dit kan twee kanten op. Nou ja, we wachten af hoe het verder loopt Maar ja, goed, ze gaan dit serieus aanpakken natuurlijk. Dit is de FIFA. Dan gaan ze ook serieus aanpakken dit soort dingen. Daar zijn ze al ja. heel goed in. En uh, daar gaan ze natuurlijk toch ja, meer over, mensen fulieren. Ook, ook bij de FIFA merk je wel. Het gaat om het spelletje. Het niet, gaat om de niet om de knikkers. Echt. Echt. Niet, echt, niet. echt. niet. Dus. Nou, we zullen het zien. Want vanavond spelen ze in uh, Venrij. Daar zijn waar de masters of darts zijn daar te vinden. Dus ze, uh, ja... Daar gaan ze volgens mij niet met bordjes staan. Al, al, al trek je iets uit je zak vandaan wat op een stukje papier hey, lijkt... word je al uh, apart genomen, zeg maar. Hey, dat vind ik, even als we het toch over sport hebben... Ja. dat vind ik sportmensen. Daar gaat echt zoveel zweet <laughs> zit er in die sport, joh. Ja. Bloed, zweet en tranen. Weet je wat er gebeurt als je als je, je prikt aan zo'n zo zo ding? Dat doet pijn, hoor. Juist ja, nog erger dan een ziekenmug. mug uh, Ja, ja, ja uh, uh, uh, dat geloof ik ook wel. Ja, uh, wacht het af. Het is allemaal doet wel sensatie weer... Ja, leuk. Dressie Bessie. En Lady Libertine. Lekker vrolijk op vrouwtje. Lekker eigen zin doet gewoon. Staat hij met bordjes. Ja, met bordjes staan. Dat was een tijdje erg hip. Op uh, internet. Nou, alleen verhalen. Het begon het ook allemaal bij Bob Dylan. Ik weet niet welk plaatje het was. Dat hij zeg maar ergens zo in een steeg staat met al die bordjes. En dan de, de tekst, zeg maar zo, elke keer laat zien. En dan gooit hij ze weg. Daar is het ooit begonnen. En... Uh, ja, tegenwoordig uh, zie je het ook nog wel eens in clipjes die minder leuk zijn. Van meisjes die het afscheid nemen van het leven. En dan ook zo'n bordjes laten lezen. En dan uiteindelijk ben ik er niet meer. zoiets staat er dan. Dat is, gisteren was trouwens daar een film over. En uh, dat ging over het pesten. Cyberpesten. En ik, uh, mijn ja, kinderen... die, die 13-jarige jongen had dat gemaakt, toch? Nee, ik weet, nee dat, dit was gewoon een normale film. Het ging over ja. een meisje. Die had een ander meisje gepest. Die had iets gepost van haar op een, uh, op een site. En dat was minder, uh, minder leuk. En dat was meisje het had uiteindelijk uh, had zo aangetrokken dat ze uit het leven was gestapt. Was dit een boek toen, van uh, Carrie nee nee nee, nee, nee, nee. Dit was een Amerikaanse uh, film. En uiteindelijk uh, werd zij weer gepest door een andere pester. En nou ja, goed. Het zat helemaal in elkaar. Iedereen pest iedereen op internet. Daar kwam het een beetje op neer. Oh, en, oh. het was voor het eerst dat mijn kinderen. Naar de televisie zaten te kijken zonder dat de iPad uh, voor een gezicht zat, zeg maar. Ze zaten echt gebiologeerd te kijken zo van, hé, hey, dit, dit spreekt mij toch wel aan. Dus ik denk, nou, goed om even te zien. Dat ze even ja. realiseren, geen gekke foto's van jezelf op internet zetten. Niet andere mensen pesten. Even bewust worden van het internet. Dat het uh, heel leuk is, maar het kan ook tegen je worden gebruikt. Ja, er was ook gisteren weer een filmpje op, uh, op? op drie daarover. Een echte uh, film. Ja, die, dat bespreek ik net. Dat filmpje om half elf, heel laat. Ja. Heel laat. Lopen de kinderen zo laat op? Nou ja, blijkbaar zaten ze er nog in. Ze er nu het wassen van komen Ja, is hebben het gekeken. Ik vond het wel goed. Dat is het even. Ja, zeker. Goed, straks een het voor z'n berichten, Marcus. Ja, we hebben. PND. Veen, ja. PND, ja. Het wordt geen Ronald K., had ik begrepen. Nee. het wordt Hudson B. Maar ik had dat al een beetje toen het zo werd opgeladen. Ja, Ronald K. en hij het zelf negeerde of ontkende. Ja. Dacht ik al zo van. Hè? Maar waarom maken we het nu zo groot? Terwijl hij ontkent het zelf. Maar iedereen weet wel zeker dat hij het is. Ja, George He? Kelder was daar ook al een beetje van overtuigd. En gisteren bij uh, Eva Jinnix schoof hij weer aan. Die man leest zich ook altijd zo ontzettend in. Die is natuurlijk ook wel van de financiële wereld. Dat is ook wel weer waar natuurlijk. Maar hij zegt van, ja, de Hudson Bay is misschien toch wel weer beter voor het, voor het personeel. Ja, nou, Alleen moeten ze wel weer een tijdje geloof ik in de kast worden gezet. Want het wordt eerst een tijdje leeggezet. De, de pand had ik begrepen. Ja, ja, een merk over ik, of zo. Ik zie ik, daar een, politie, uh, een televisieprogramma in, hoor. Makeover, VD, ja, wordt ja, ja, Dat en, uh, zou nog wel kunnen, ja. ja. ja. ja. Maar Dan wordt het wel een SBS-programma, denk ik, hoor. Ja, het niet uit. Het maakt niet uit. Ja. Uh, een beetje dubbeltje op zijn kant, of zo. Ja. Uh, nee, maar ik denk dat die Hudson Bay wel echt een, een betere partij is. Hebben we weer wat nieuws in Nederland. V&D... Is ook een reden failliet, weet je. Ik bedoel... Ja, nou ja, heel veel dingen die Ronald Kaan maakt zijn wel, uh, zijn wel goed. Maar uh, hij noemde nog ik MS Mode is weer niet zo uh, goed. Dus er zijn toch wel, altijd wel punten ja, maar... in die carrière van hem die niet zo goed zijn. Dus ja, V&D gaat, gaat het dan op? Ja, maar PND is ook een beetje zo van... Uh, ja, je, je gaat nu niet naar V&D vanwege redenen. En ik zeg waarom mag... zou je dan straks er wel heen gaan? Ja, ja dan moet het flink veranderen. Ja. Dan moet het flink veranderen. Dan wordt het misschien wel interessant. Goed, ze komen naar Nederland. Uh, ze komen naar Nederland. Mother Rat en ik vind dat ondergeluid. Heb jij hem weer met het ondergeluid? Ja, dat ondergeluid is zo geweldig goed. Dit moet je hard rijden, snuiter. Bad Kingdom. ...en een aantal jaren geleden... ...Modderrots... Uh, 29 maart spelen ze... ...in de Paradiso... ...en helaas zijn ze... ...het is uitverkocht... ...ja, je kan er niet naartoe. ...misschien een uh, of andere... Uh, ...ja, een andere wedstrijd of zoiets ...dat je nog, uh, nog uh, het kan winnen... ...maar goed, ze komen dus ook uit Berlijn... het is dus de meest gestoorde electro duo en onder andere zit de apparaat er ook bij. dat is dan Sasha Ring. Een apparaat is ook een heel leuk beentje. Ook een beetje techno, een beetje <tie> dramatisch. Ik ben er altijd wel van. Goed, het is uh, half negen geweest. En om half negen, om half tien, altijd wat Zandvoortse berichten. Even wat berichten die, uh, die hier spelen zo uh, in Zandvoort, dames en heren. Oké. na een nou. zware week vol sollicitatiegesprek Is gisteren eindelijk de nieuwe kinder. Of zelf, de nieuwe kinderburgemeester van Zandvoort aan Zee bekend. Zij heet Gaia en zij zal tijdens de Kids Adventure Week... de scepter zwaaien over Zandvoort aan Zee. En we wensen haar veel succes. Er is een filmpje van en ik ga deze wel even uh, bij ons op Facebook zetten. Heel De nieuwe burgemeester is gekozen. Ja, ja en uh, op uh, zondag 13 maart uh, ja, gaat het uh, marathonseizoen weer van, uh, van start. En dat wordt traditioneel gedaan met de uh, Scheveningen-Zandvoort-Strandmarathon. Uh, dat is de enige strandmarathon uh, uh, van Nederland. 42 kilometer, iets meer nog. 42,195 ja, uh, kilometer uh, door het zand heen banjeren. Ja. En, en nou kan ik me voorstellen, zeg maar degene die als eerste binnenkomt... die heeft nog een beetje dat harde zand. Maar als er zeg maar 100 man overheen is geweest... <laughs> Ja. Dan is het een beetje mulsand. Dus als je al niet, niet zo heel goed getraind bent, moet je, krijg je ook nog zwaardere omstandigheden. Ja, ja, ja. ja. Wow. Het is een beetje jou voor. Hoeveel kilometer? Was er weer 42? 40, 42. Wat de fuck man. Gemeente Zandvoort deed dit jaar mee aan de eerste landelijke energiebattle. Dat is een wedstrijd tussen gemeenten in het land om de energie te besparen. Oftewel, wie is het zuinigste met energie? En in Zandvoort hebben ze drie teams samengesteld. En de gemeenteambtenaren hebben gewonnen. Dat is echt uh, wel grappig. Het team van de gemeenteambtenaren hebben gewonnen. Met straatlengte zelfs. Uh, ze hebben 17,2% uh, energie bespaard. En uh, even kijken. De tweede werd uh, uh, Kijk, het tweede Maria van het team. Mariërschool. School, met een besparing van 4,9%. Dat is nogal een verschil, dames en heren. En, uh, en het team van, van de uh, bewoners, de inwoners van Zandvoort... Dat was nogal een negatieve uitslag. Uh, die hebben 18,6 plus energieverbruik. Dus die hebben meer energie verbruikt. Dus dat is niet helemaal volgens mij de bedoeling ja. van het En wat kreeg je nou als prijs? Ik ja. Want ik zat dus ja, in het vroeg vroeg me af. Ik ja. heb gewonnen. Ja. Ik kreeg als prijs dus de, de watcher. Dus die uh, de aantal wat controleren wat je verbruikt. Die ja. kreeg wel als cadeau. En ik heb nu zo van, ja, maar ik heb het nu een maand gedaan. Ik weet het nu wel. Ja? En dan krijg je die watcher cadeau. Ik denk, nou ja, dan ga ik maar om mij heen maar zeggen van wie wil die watcher een maand lenen? Ja. Dan kan je zelf bij jezelf even kijken thuis. Want kijk, nu weet ik het. Na een maand weet je het. Ja. Maar die dingen die zijn best heel duur. Ja, het is een beetje zonde. Want, ja. Maar ja, ja. Nou goed, het is wel grappig. Maar ik heb wel een collega teken. die maar wel hem lenen. bij Het, mij. Zijn, wel, het zijn, zijn wel komen wel heel veel slappe grappen over ambtenaren, besparen. Ja, of, daar zet zeg maar, ik een tekenetje onder het bericht. En dan zie je ze met allemaal kaarsen aan het werk. Uh, zelf zou je denken dat ze dan niet aan het werk zijn, dat ze met hun hoofd op het toetsenbord liggen. Dat zou ook nog een leuker tekenetje zijn geweest. Maar goed, dat is wel heel negatief, hè? Ja, een beetje energiebesparen. Ja, iets minder goed. uit het raam kijken. Dat vind je te makkelijk, hè, dit? Dat is te ja. makkelijk. Want goed, uh, amb... het ging juist om energiebesparen bij je eigen huis. Nee, nee, nee. nee. Ja, bij ja. ambtenaren ook? Ja, ja, ja. ja. Oh, okay. nou, goed, dan en het het uh, grappige is dus wel, ik, ik heb nu wel, als ik door het gemeentehuis loop... En ja? Ik zie dus dat de mensen niet zijn en de kamer is uh, licht aan en zo. Dat doet ah, toch knop. wel overal de lichten uit hoor. Ja, precies. Ja. Niet goed, dat ik dat steeds zit te controleren. Dan het, maar... Dan is het tekenetje niet goed. Nee, tekenetje: het nee. is namelijk op het kantoor getekend. Mm -hmm. uh, goed, andere berichten zijn. Uh, ja, dat hebben we vorige week al gehad. Hè? Afgelopen woensdag, vorige week woensdag, heeft een, uh, een huisarts uh, is aangevallen door een bel ja. van een van zijn ja, patiënten. Ja. Vrij heftig. Oud zeg. nieuws. Oud nieuws. nieuws. Oud, Oud nieuws, goed. nieuws. nieuws. nieuws is. Uh, vernielingen in de nacht van maandag op dinsdag uh, hebben overlaten bij de school in het gebouw De Golf. Een aantal vernielingen aangericht. Het hek aan de kant van de duinen en twee rolluiken zijn vernield. Dat meldde wijkagent uh, Olof uh, Mirande op de Twitter-account. De politie is op zoek naar daders. Heeft u nou in die bewuste nacht, dus van, uh, van maandag naar dinsdag, afgelopen maandag, dinsdag, iets gezien in de buurt van de school De Golf? Meld het even, want ja. Waar slaat dit nou weer op, hè? He? Is het een protest? Komen daar asielzoekers? Nee, dames en heren, dit slaat er helemaal nergens op. En ik zie ook geen bordjes liggen met Kenneth. Nee, ook niet. Goed, andere berichten? Ja, uh, dubbelfeest voor slagerij Freburg. Ja! Ja, op Valentijnsdag komende zondag is het dubbelfeest... want hij wordt en 70 jaar en hij zit dan 55 jaar in het slagersvak. En uh, hij zegt zelf al uh, van, uh, ja, die uh, slagerij staat er al sinds 35... en ze wonen oh. boven de zaak. En uh, hij blijft nog steeds bezig. En ik vind het ongelooflijk dat, uh, dat hij de energie heeft... en uh, blijkbaar nog genoeg verdient dat hij nog zegt... van nou, ik stop er nog niet mee. Nou, 70 dat... jaar, ja, hij mag zet... officieel al stoppen. Ja, maar er zit een antwoord onder het gras, hè? Hij moet het uh, pand gaan verkopen eerst. Oké. Okay. Ja, hij gaat eerst het pand proberen te verkopen... en dan gaat hij stoppen. Ah. Dus, uh, en, dan tot die en dan ben je wel eens bij een slager geweest. Weet je wat je betaalt daarvoor voor vlees? Ja. ja snap ik al dat ze het overleven. Dat, uh... Nou ja, hij oh. krijgt natuurlijk nu zijn pensioen erbij. Of zijn, zijn AOW... Dus dan uh, daardoor redt hij het waarschijnlijk. Nou, goed, uh, wat goed aansluit is het bericht wat eronder staat. Naar Provinciale staten hebben het besluit genomen. Uh, om toch afschot van duizend Dam-het in de Amsterdamse Waterleidingduinende gebieden toe te staan. Aangenomen, ze, eerst, ze waren eerst tegen. PvdA is nog steeds tegen. En GL is ook tegen. Maar ze willen toch echt 4600 stuks. <lacht> ja. C GL wil. Uh, ja, die willen het. Die gaan het aanvechten door de hoogterechter. Ze dit is echt. Dit is. Dit kan niet gewoon. Je kan die dieren toch maar niet neer gaan nee, schieten. Maar ja, die, uh, een hek wat ze gaan plaatsen werkt ook niet echt. Dus uh, ja, daar zitten duizenden herten opgesloten in dat... Uh, ja, en in de natuur ja. gaan die, worden die dieren nooit aangevallen. Nee, nou ja, ze moeten doodgaan aan, aan de honger. Van de honger moeten ze ja, doodgaan, dat is de enige oplossing. Maar Goed. als ze nu dus uh, ze afschieten, waardoor dat, het uitdunt... dan hebben de anderen gewoon genoeg te eten ja. en dan, uh, dan wat... heb je nog mooi vlees, voor de slager. Ja, ja voor de slager. En ja. die moet toch een tijdje door, want zijn wat huis staat nog te koop. Ja. Wat is het net van die beesten laten uithongeren? Ik vind, ja. dat, ik vind dat zieliger dan ze afschieten, hoor. Ik, bedoel, ik ja. krijg echt Moeten een... die hekken openzetten, en zorgen dat ze toch over die brug kunnen naar het andere gedeelte. Ja. Hè? Want dat is zo onzin, die hele natuurbrug. En over die brug en dan zeg maar... Dan, dan, dan, ik krijg echt een Prins Bernard momentje nu, hoor. En dan... Uh... Ja. ja, heb ik ze nu? Ja, Waren we, dat de 4600? Nou, maar we of, we hebben nog daar trouwens ook heel groot nieuws over, over die Sint-Bernard. Ja? Uh, over, over maar wacht Prins. even. Prins-Bernard. Hebben, ze, Prins de, die, uh, Prins die, uh, hebben ze een hek geplaatst over die, over die... Ja, die kun je nog niet van de ene kant naar de andere kant. Het is wel een natuurbrug, maar nog even gesloten. Oh, goed, een soort, uh, soort volgende uur zijn een soort vluchteling. komt het uh, hot nieuws over Bezies. Bernhard van Oranje. Bernhard van Oranje, dan, dan wel uh, junior. Eh, junior, dat lijkt me wel goed. Goed, ze treden vandaag ook weer officieel op de Eagles of Dead Metal. Complicity, hier in de zaterdagmorgen. dagmorgen. Negatum, maar dit is eigenlijk alweer oud, nummer van een ander beentje wat ze gecoverd hebben. Dit is er ook uh, Eagles of Death Metal. En vandaag spelen ze weer in Stockholm in Zweden. Ze zijn weer officieel begonnen vandaag. Ze hebben er natuurlijk heel veel meegemaakt in Parijs en Bataclan. Maar ik weet niet hoeveel mensen al niet doodgeschoten zijn door die stelletje idioten, terroristen. Dat hebben ze al moeten verwerken. Ze hebben ook bij YouTube nog meegespeeld, heel even. En toen hadden ze ook eens weer moeten langs weer het podium opkomen. En vandaag pakken ze helemaal weer uit. Met schurende gitaren, Eagles of Dead Metal hier ik in de zaterdagmorgen. zo spannend deze plaat. Nee? Wel gezellig. Wel gezellig. Oh, maar niet van Dead Metal. Dan verwacht je hele... Ja, van die, uh, klopt. Van die headbang muziek. Weet ja, je, wel? je verwacht echt wat je oh. denkt van... Uh... Your days are numbered. Ja. Yeah. Ja, zoiets. Want ja. ik was ooit op, uh, op uh, Beekestein. Ja. En uh, gezellig buiten. Iedereen allemaal wel veel tattoos en zo. En lekker drinken. Heel gemoedelijk. Kom ik kom echt aan het eind. En uh, daar was er inderdaad een van de banden. En dan zag je echt allemaal van die mannen met het hoofd heen en weer gaan. En ik: uh, wauw, wat is dit voor muziek? Ja, en, de, de, Ik denk vanuit Death Metal is zoiets gewoon. Ja, ja. <laughs> ja. Maar goed, het is een beetje knipoogig. Want daar komt natuurlijk. Uh, Josh Homie is natuurlijk de zanger van uh, The Queen of the Motherfucking Stone heet. Die heeft gewoon een, een zijprojectje. Ja. Net als Dave Kron ook. Ontzettend hip van. Hopt en hupt van de ene band naar en de oh, andere God, band. De lol. Ja, dat je denkt: juist man. Ben je nou weer bezig? Ja. Drie beentjes. Doe je nog iets met uh, uh, die andere. Uh, die band. Uh, uh, hoe heet die? Uh, uh, ja, precies. Hoe heet jij in de band? Ik weet niet eens, hij heeft zoveel bandjes gereden... dat ik die naam zelfs ben vergeten. Nou, nou maakt helemaal niet uit. De zon schijnt in Zandvoort. En we kijken de wereld ja, in. Mo mocht je weg willen rijden, denk er wel even aan. Even vijf minuutjes eerder weg, want je moet ja, even krabben. Je moet even krabben. Alhoewel, ik denk nu, de meeste auto's zijn oh. nu wel ontdooid, En ik, ik hoor. Als ik zo naar buiten kijk, ja? zijn ze nog gewoon... Jawel, uh, ja, oh, ze, ze, ze zijn nog ingepakt in de sneeuw... Goed, uh, ik zie 13 februari al op het scherm verschijnen. Ja, maar ik heb nog wel nieuws hoor, als jullie ja? uh, willen. Het is uh, natuurlijk carnaval geweest, hè? dolle pret overal. Oh ja. Maar uh, bij een Duitse carnavalsoptocht is het gewoon fout gegaan... want uh, daar zijn dus uh, versnipperde patiëntendossiers gebruikt als confetti... <laughs> bij de optocht in Dernbach, een plaatsje tussen Keulen en Frankfurt. En uh, een inwoner van Dernbach die veegde de straat na de optocht... en die vond in de confetti gevoelige medische gegevens over haar zus... Het dossier is lijkt afkomstig te zijn geweest uit een lokaal fiekhuis. Hoe lokale is het mogelijk fiekenhuis. ook, hè? En die heeft ze dus op onprofessionele Jesus. wijze laten vernietigen. En ze blijven dus gewoon te groot. Daar worden de gegevens... Gewoon hele papieren. Ja. viertjes. Gewoon de midden gescheurd. Juist, een Eén ja. keer, klaar. Maar ja, na de fonds uh, werd het Duitse privacywaakhond direct ingeschakeld... en de politie is niet betrokken bij het onderzoek. En er is geen stra stra strafaanklacht ingediend. Maar ja, het is wel... Uh, dat is wel nou, een kracht ik, ik vind het wel slordig. Ja. We noemen ze dus ook de paper-tacker-parade uh, uh, of zo. Dus het is ooit in Amerika begonnen natuurlijk... dat ze vanuit die ja. uh, uh, fax-apparaten kwamen... van die snippers. En die gingen ze dan uit de kantoorpanden naar beneden ja. gooien. Roosevelt was de eerste geloof ik. Of zo. Later natuurlijk ook... Uh, uh, die, die vlieger, weet je wel? Uh, oh ja, Lindbergen, Lindberg. die kreeg ook zo'n hele sneeuwlading uh, over zich heen. Maar goed, het is wel waar. Informatie is best lastig, want wij versnipperen ook onze cliënten. Ik werk met verstandelijk beperken. Jullie versnipperen jullie cliënten? Be nee, Enlij niet cliënten? versnipperen. En... Je nee, gaat hoop werk. Je, ja. je kan ook een dossier Ik maar kan ook versnipperen. <laughs> Even ja. doorduwen. Je hebt gewoon bedrijven die echt vertrouwelijke informatie ja. gewoon professioneel ver ver laten verdwijnen. Dus in het begin kregen wij het best nog wel van hier heb je een doosje, wil je versnipperen. Wel een beetje verzuinigd zijn met informatie. Ja, ja, ja. Maar ja, geef het ja, maar wacht even. Dat papiertje valt op de grond. De andere cliënt pakt het op. Die verplaatst. het. Een gegeven moment ligt het Maak op een, een heel andere plek. een op. Ja. En geven gegeven moment dan, uh, staat iemand zoiets te lezen. En dan ja, denk ja, je ja. van. Oh, dat is niet de bedoeling weet je. wel. Dus, nee. Maar goed. Als we het dan toch over privacy hebben. Ja? Uh, de Britse politie heeft een tiener opgepakt. Die uh, wordt verdacht voor een kraak bij de FBI. Okay. Zo. Oh, nou, dan ben, je, uh, dan ben je wel goed. De ja. tiener zou deel uitmaken van de hackersgroep. Die zichzelf uh, crack ass with attitude noemt. Um, in november kwam uh, naar buiten dat, uh, dat er een inbraak had plaatsgevonden... in het Amerikaanse veiligheidssysteem leo.gov. Uh, dit systeem wordt gebruikt uh, door onder andere FBI en andere uh, veilige, internationale veiligheidsdiensten... Um, om informatie met elkaar te delen. En uh, ja, hij is dus uh, verdacht van die kraak. Maar dan denk ik, dan ben, ben je dus een tiener. Ja. En dan... dan... Heb je gewoon een FBI-systeem gekraakt? Hoe cool is dat? Uh, bedoel... Jij hebt een baan, gewoon hè? Ja, ja. Daar kan je gewoon vanuit gaan. Ze, ze pakken hem op en uiteindelijk moet hij dan. Hij krijgt een, een goed lesje, krijgt hij. En daarna kan hij gewoon aan het werk, want je kan hem beter bij, de, bij het bedrijf houden. Dat hij straks weer uh, tegen je gaat. Hij krijgt uh, gewoon een gevangenisstraf ja. van 40 jaar ja. en hij verdient er goed mee. Bij ja. dat bedrijf. Ja, ja, bij precies. dat bedrijf. Maar de vraag is dan, hoe, hoe betrouwbaar is zo'n persoon hè? Ik bedoel, hij zit aangesloten bij een hackersorganisatie. Dus het kan ook zo zijn dat hij dan informatie gaat doorsluizen. Maar hij is hartstikke jong, toch? Ja. Ja, daar valt nog wel op in te praten. Daar ja, valt er goed op en in te praten. En trouwens bij de FBI hebben ze geweldige methodes om te indoctrineren. Ja, waterboard. Ja, het wordt gewoon uit hun hoofd gepraat. <laughs> ja. Onder dwang ja. met die waterdompel methode. Ja. Ja. Dat, komt goed. Dat komt helemaal goed. Nou ja, ik denk mezelf, van uh, als er gewoon een goed loontje tegenover staat... <kwijnt> komt het allemaal dan voor elkaar Nee, maar zo'n zo tiener heeft idealen. Oh, ja, krijgen we dat weer? Fieldmuziek. Zo heet deze band. En disappointed. Ik ben wat teleurgesteld. This has been going on. So long I can't believe it. I made mistakes at the star. And it seems you come Muziek. Ja, muziek voor in het veld. Weet je wel, dan trek je erop uit met je picknickmant En dan ga je gewoon eerst even lekker. Zo, hier zitten. Ja, wat een lekker plek hier ook, dit. Lekker even een flesje wijn open. Nee, Jolande, blijf eraf. af. Niet aan mijn wijn komen, zeg maar. Die zegt van een flesjes wijn altijd. Heeft een goede. Er stond vandaag trouwens een man in de krant die is 107 jaar oud geworden. en die dronk per dag anderhalve liter wijn. Het was wel wijn die hij zelf maakte. Er zat geen conserveringsmiddel in. Want na de oorlog had hij zoiets van... Ik ga mijn eigen wijn maken, want ik vind de meeste wijn... Nee, er zit conserveringsmiddel in. Dat, nee, dat moet niet. Niet goed voor de wijn. Dus hij had een, een, echt een uh, goede natuurlijke wijn. En dat dronk hij elke dag van. Hij had voor zichzelf 3000 liter per dag. Of nee, per jaar gereserveerd. Per dag. 3000 liter per dag? Nee, sorry, ik sla nu een Jeetjes. beetje door. Maar, <laughs> ja, ja, hij geut. Ging hij er ook mee in bad en zo? Ja, ja, ja, ja, dat is ook goed voor de huid ook lekker. Nou goed. Uh, man uh, ja. was ook helemaal rood. Uh, ja, denk ik het wel. Ja. Heb je niet goed ingesmeerd? Nee, dat is de wijn. Dat is heel goed voor de huid. Ja, sowieso een rode wangetje. Ja. Gezellig met die man aan tafel. De eerste half uur is lekker, daarna ligt hij met de hoofd in de... In de aardappelpuree. In de, de, de aardappelpuree, of in, in, in, in de soep. Krijg krijgen we nog rode rook van, als het tomatensoep is er, trouwens. Goed, nou, uh, <lacht> kan Ik volgen? heb hier een speciale artikel voor jou, Wilko. Oh, oh. Het is, uh, voor, veel, voor, voor veel kinderen is uh, het favoriet, favoriete maaltje een Happy Meal bij McDonald's. Ja. <coughs> er nee, was een gezondheidsspecialist... Ik kom niet uit mijn woorden. Komt kom door die wijn. Ik ben ja? gelijk te, te lallen. Ja, ja. Ja, wow. Maar gezondheidsspecialist Jennifer Lovdale... die wilde wel eens testen hoeveel conserveringsmiddelen... er eigenlijk in de frietjes en de kipnuggets zitten. En Ze heeft dus gewoon een uh, Happy Meal gekocht in McDonald's... zes jaar geleden. En uh, ze heeft het uh, bonnetje eraan vastgeniet. En sindsdien staat het, uh, het pakketje bij hun op kantoor... En in al die tijd is het niet bedorven, beschimmeld of vergaan. Het ruikt alleen naar karton. Het ziet er een beetje uitgedroogd uit, maar verder lijkt het onaangetast. En ze wilden dus even laten zien aan ouders hoe, hoe ongezond het eten is. Er zitten dus zoveel chemicaliën in het eten. Kies voor echte voeding. En uh, eerder gingen ook al foto's rond op social media van de oh, hamburgers ja. van McDonald's... die ook oh. jarenlang onaangetast bleven. Het is al zo oud gegeven. Ja. Ik kan me nog herinneren dat een man die had een hamburger die had even in zijn lagen neergelegd. En een gegeven moment was hij, na een paar jaar kwam je erachter van... Hey, er lag nog een hamburger. Oh, die had ik achter geschoven. Ja, ik heb het ook wel eens geprobeerd. Ja. Nou, die was behoorlijk groen hoor. Oké. Okay. Dus, ik, uh... dus uh, het werkt niet altijd. Je moet het even Maar waar, In welk land was dit? Ja, dat geldt ook nog wel. Alaska? Alaska, ja, dus Alaska, dus dat is Amerika. Oh, het is gewoon de vriezer. Ja, he? maar ja. in, in, in... Je hebt het gewoon buiten gezet. <laughs> Ik gaan wel wachten op de volgende meenemen, dat is ook wel waar. Ja, dat blijft het wel lang In de, de, de dieperiërs blijft het rijden lang goed. Gisteren, ik ben ja. altijd weer verbaasd... wat voor onderwerpen in de wereldrijd door voorbij komen. Gisteren in de wereldrijd door ging het over Kenia West. Hij ja, had een nieuwe oh. cd... En uh, dan oh. zijn er twee uh, uh, deskundigen over deze man, deze meneer West. En, uh, over RB. Over RB, ja. We, maar ze waren zelf helemaal gek van deze Kenyan West. En zo ja. ja. De presentatie was echt heel opmerkelijk. Hij kwam met zijn laptop aanlopen, hij sloot hem aan. En er zaten heel veel echt duizenden mensen zaten te wachten. Komt hier nou een show of niet? Want er, ook een heel groot kleed. Ja, het, het, het, 100... het mooie, het, even om het. Voor als je het niet gezien hebt. Ja? Dus, uh, uh, het was een stadion met. Nou, 20.000 man. Ja, zoiets. Ja, duizenden mensen. Duizenden. Ja. En uh, het werd opgenomen. En het werd in, uh, onder andere in uh, Pathé Arena Amsterdam. Echt live? Uh, werd via... het live uh, uitgezonden. En overal in de wereld. Echt, ik geloof dat er bij elkaar 2 miljoen mensen hebben gekeken. Naar, naar, naar het ding. En hij, het letterlijk wat hij heeft gedaan is... Ik ga mijn cd presenteren. Ja. Nou, daar komt hij. Hier zet ik mijn laptop neer. Ik sluit hem aan en ik druk op play. Dat was alles. Dat en dan alles. was er nog een show omheen, wat ik begreep. Ik heb het niet gezien hoor, maar nee? was er een show omheen met allemaal modellen die stil stonden. Die stil stonden. Dat en ze mochten niet dansen. Nee, ook niet eten, ook niet praten, ook niet wiebelen. M eh, niet nou, het was uh, hele mensen in de ogen kijken. Nee, geen contact. En uiteindelijk, als je het echt niet vol had, mocht je gaan, mocht je gaan zitten. Zoiets was het. Nou. Ja goed, dat was heel moeilijk. Er staat de diepere laag achter, zei de ene uh, uh, uh, uh, ervaring, of deskundige. En de andere zei van, ja, het was ook wel een beetje grappig. zo. Maar de ene had echt zoals, ja nee, een uh, leider zit ja, erachter. Hij vindt, het, hij vindt het moeilijk, de wereld. Hij wil dingen laten zien. Ja, die ja, en man hij is gewoon de, de meest, paard gevallen. Hij joh. is de meest invloedrijke uh, uh, uh, artiest van deze tijd, voor deze generatie. Nou, dat zegt hij zelf, hè? Ja, ja. Nee, niet meer. Maar dat zei die... die, uh, dat zei die Man ja. ook. Ja, die wel dan. En ik denk, nou, hij heeft weinig invloed op mij. Ja. Nee, of ook ja. neigingen. Ik moest ook even naar je kringje Oh, Die heeft dus een hitje gehad, geloof ik, met Golddicker, Dat was het toch? Nou, in ieder geval, uh, ik vond het wel grappig dat Mark-Marie Huibrecht erbij zat. En die was gewoon heel, heel nuchter. Ja, nou, ik zag het niet, hoor. Ik vond het bij heel raar allemaal. Kan je wel makkelijk vanaf maken. Nee, je moet er dieper naar kijken. Dus ik vond het wel grappig. Normaal kan ik hem ontzettend irriteren aan Mark-Marie. Maar nu vond ik hem. Op zijn ah. plek. Goed, laatste plaatje voor um, 9 uur is het alweer? Moet even kijken op de lijst. Ja, voor 9 uur, dames en heren. Is een oudje uit de doos. Lekker hoor, Scooby Snacks van Lobby Criminals. Everybody Love thing happening here, baby, what? By that time, fast tapping with the said it's time to blow, you know. Out the door we go, back to the ride. Steve inside and in alive, and off we drive. Yeah, yeah. See, I hurt my lower lumbar. You know we never get far riding around in stole a stolen police car, so we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving 'cause I had to talk to my man. I don't know anything about anything. Set Torture me all you want. Torture you. That's a good. That's a good idea. Let's go. Scooby Snacks! Wie heeft er niet naar gekeken? Scooby doo! Oh, wat een flinke hond, dit! The fun Love and Criminals en Scooby Snacks met de drukke stukjes uh, erin van uh, uh, Pulp Fiction. En uh, Torture. yeah, that's a good thing. Of is dat weer uit uh, Reservoir Dogs? Zou ook nog kunnen. Ja, die zitten al je grappige stukjes in. Goed! Ja. Ik heb nog een bericht. Een Australische miljardair die laat een replica bouwen... van de beroemde schip, de Titanic. En hij zou dus in 2018 haar eerste tocht moeten gaan maken. En dus Clive Palmer die had het plan al, al, al vaker. Maar diverse maanden leek het niet door te gaan. En uh, het wordt dus echt een identieke kopie. En het enige verschil is zowel dat, er, uh, dat hij vier meter langer is. Want anders voldoet hij niet aan de moderne mar maritieme veiligheidseisen. <tus> en hij krijgt dus modernere veiligheidsmaatregelen... satelliet, digitale navigatie en radar... En voldoende reddingssloepen. Oh ja, dat was het. Dat punt lijkt me punt, misschien he? wel handig. En, en ook die deuren tussen de eerste en uh, tweede uh, klasse, die moeten ook wel open blijven. Dan kunnen ze daar uitvluggen als ja, het wel nodig precies, is. Ja. Nou ja, dus goed, nou, ja. Ik ben heel benieuwd, want ja, uh, eh, nou, ik, eh, ik eh, zie eh, daar bijna eh, gebeuren... dat er gewoon nog een keer op, iets opgenomen wordt. Ja, natuurlijk. Ja, daar moet dan deel 2 van maken. Daar de, ten de, ik deel 2. Uh, goed, nou we gaan op naar het nieuws van 9 uh, uur. Straks spreken we... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...